Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de bedenkers achter de aanslagen van 11 september is dood. Ayman Al-Zawahiri is dit weekend in Afghanistan door een Amerikaanse droneaanval om het leven gebracht. De Amerikaanse veiligheidsdienst hield hem al een tijd in de gaten. Kreeg vorige week toestemming van president Biden om hem te doden. Volgens Biden is het een belangrijk moment voor Amerika. We keep the light of freedom burning a beacon for the rest of the entire world, because this is a great and defining truth about our nation and our people. We do not break. We never give in. We never back down. al-Wahidi wordt gezien als de tweede man achter de aanslagen op 9/11, samen met Osama bin Laden plande hij die aanslagen en hij zorgde ervoor dat Al-Qaeda genoeg geld binnenkreeg. Op een camping in Frankrijk is een Nederlands meisje van acht verdronken in een zwembad. Bezoekers van die camping zagen het meisje op de bodem liggen. Ze was met haar haren vast komen te zitten in de afvoer. De badmeester probeerde haar nog te reanimeren, maar het meisje overleed niet veel later. In de regio Den Haag zijn vier jongeren aangehouden die lid waren van rivaliserende drill -rap De politie zag op video's dat ze daarin met wapens aan het zwaaien waren. Bij huiszoekingen werden vervolgens een aantal wapens gevonden en 30.000 euro cash. De jongens zijn tussen de 15 en 19 jaar en worden onder meer verdacht van diefstal en poging tot doodslag. En vandaag gaat in Amsterdam een bijzondere sportschool open. Het is er een speciaal voor mensen uit de queergemeenschap. Deze vrouw is er blij mee. Het is Pride Week en ik was aan het googelen En ik dacht ik wil gewoon een leuke activiteit doen. en Ik was toevallig op zoek weer naar een beetje sporten. En dus ik dacht, nou, ga hier dan eens heen. Het kan, uh, ik denk, hier uh, met deze gym... een, een heel stuk uh, inclusiever en prettiger en mooier... en uh, weerbaarder worden voor de queer community. Het is niet de eerste queer gym van ons land in Rotterdam. Zat er ook alleen. Het weer nog de dag begint overal vrij zonnig... maar daarna trekt het in het noorden dicht. Daar wordt het ook niet warmer dan een graad of 22. In de rest van het land is het vrij zonnig... en kan het wel 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A10-ring zuid richting Utrecht... staat op de A9 ook maar richting Amstelveen. Zeven kilometer fielen tussen Badhoeverdorp en de stadshart De vertraging is tien minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met adlief's uit Londen.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 U heeft gevonden dan stoort ze mijn hart vol met alles liefst uit landen dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM, Zandvoort. ZFM Zandvoort. FM! Zie je hem zandvol! Zfant 106.9 FM. Hallo. Is er iemand daar vannacht? Ik ben klaar met hier alleen zijn Is er iemand die op mij wacht? Hoor mijn nootkreet van de dag Hallo, Is er iemand daar vannacht? Wil er iemand die om me heen zijn? De beste vriend die ik nu ken Is de echo van mijn eigen stem hey. From my eyes to the boy selection Objection, Objection.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 Vieni, weer, weer, weer, weer, weer, weer, weer, weer,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 Do do do do, she boom, Do do do do, boom, boom, Do do do do.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 Ladies and gentlemen, welkom bij Niemand Minder Dan, de jeugd van tegenwoordig een sterrenzanger is maar Ik ben op jou, let's be up gang, your love is hot, net Piet man. Bliss me, bliss me met je lippen, you my leg, kan can't niet skippen. Let's go loose, let's go get, neem een petje af voor je en that's no cap. Your back, ik heb het, oh snap, your love is your fun En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond Zou dit iets buiten de zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof Laten we gaan, hier nog vandaag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 Pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!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 Hola, supermercado. de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish only. Hola, supermercado. Te la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. el o no. Pren, pren, hola sí. Hola Dil. Dil het is van, ja, wij. Ik ben strang, man, het is geen pingo Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, yo no quiero. Hangen met mensen, so quero. Hier, neem een Spaanse troep, niks. Donde sta mi dinero? Wees noches, nooit tot ziens. Vet veel nunca nooit vriends. Los gezelligitos, donde est genitos. Oh, Costa del Sur, Los gezelligitos. Hola supermercado de bankos voor oh. hier. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Hola supermarkt, de bankos voor oh. hier. Let's get Spanish. Get Spanish. From get Spanish. Get Spanish, get Spanish claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso wordt sowieso voor die hoofdstuk chorizo. Bocadillo con manchejo, dat is fabagjejo. El Anus del, del, de de de de del Diablo, dat is de costa de zo. El Anus del Diablo, dat is de costa de zo. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Dus ben je, je Los gezelligitos, ta genitos. Oh. Costa del Sol, los estalligitos, los dagitos. Costa del Sol. Oh. Hola supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. get Spanish. get Spanish. Get Spanish. Hola supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish.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 Now we listen.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 Barrela ella, come in barrela ella, op mijn barilla hela, op mijn barilla hela Op mijn barilla Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemint Maar het blaadje van mint wat die hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend. Of als ze mij voor de tit en het feestlip Die trippels die voelen als bullets op mijn barilla zet weer niet mee zit Ik zimmer mijn hoofd heet, op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in Favella Al de kaarten zijn geschoen dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug fella, fella, we kennen van fella Ik had die regen druppels hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druppels hier op mijn ambarella ela, Op mijn ambarella, hela op mijn arm, barella mijn op mijn arm, ella. op mijn arm, op op mijn arm, op mijn arm, op mijn me op mijn arm, op mijn Want ik ren in de veld, en mijn arm, me, op mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op toe. Ik ben echt toe aan mijn arm, op mijn arm, op mijn arm, op mijn ik op mijn je op mijn arm, met mijn arm, op mijn ik wil niet stoppen, we kennen de slugs, we kennen van Vella Ook wij kennen de bar en training trein, niks maar bij, Ook ik de splash, een splash van Rena, die regen op mijn ambarella We zien ze de shoes, Shara, Niki en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik ga die regen droog als hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik ga die regen droog als hier op mijn ambarella Op mijn ambarella Op mijn la la. je Maak want de zon schijnt. Het station met dat op de Zon. Zie 24 uur per dag, hete zomerhits. Maak ze naambaar, want de zon Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert.